Het is tien uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Bij een NAVO-aanval op de Libische stad Brega... zijn volgens de Libische Staatstv 15 doden gevallen. De raketten zouden zijn neergekomen op een bakkerij en een restaurant. De NAVO erkent dat er aanvallen zijn geweest op Brega... maar niet dat er burgers zijn gedood. Volgens de NAVO was het doelwit een opslagplaats... van wapens van de troepen van kolonel Gaddafi... en was die expres geplaatst tussen burgers in een woonwijk. Brega is een havenplaats in het oosten van Libië... waar Gaddafi's troepen hevig strijd leveren met opstandelingen. Eerder vandaag werd bekend dat 17 belangrijke figuren... uit de voetbalwereld zijn overgelopen naar de opstandelingen in Libië. In Israël werd dat het vijf jaar geleden is... dat de soldaat Gilad Shalit door Hamas-strijders werd ontvoerd. 400 sympathisanten van Shalit kwamen bijeen bij de grens met Gaza... waar de destijds 19-jarige soldaat werd meegenomen... De Palestijnse Hamas-beweging zegt in een video dat Shalit geen daglicht zal zien... zolang honderden militante Palestijnen niet worden vrijgelaten uit de Israëlische gevangenschap. Een Israëlisch echtpaar is tot een voorwaardelijke zelfstraf veroordeeld... voor het diefstal uit het voormalige concentratiekamp Auschwitz in Polen. De twee werden aangehouden op de luchthaven van Krakau. Ze hadden gebruiksvoorwerpen bij zich van gevangenen... waaronder etensbestek, een schaar en een porseleinen potje... Het echtpaar heeft bekend en is akkoord gegaan met een voorwaardelijke zelfstraf van twee jaar... en een vrijwillige financiële bijdrage aan het museum van Auschwitz. In Hilversum is een jongen van 13 aangehouden omdat hij via Twitter een artiest had bedreigd. Volgens de politie was het een ernstige bedreiging. Om welke artiest het gaat, wil de politie niet zeggen. De jongen werd aangehouden op het terrein van muziekfestival Hilversum Alive. De artiest die hij via Twitter bedreigde, zou daar optreden. De 13-jarige is ruim voor de optredens begonnen opgepakt.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 N.O.S. N.O.S. Radio Langs de lijn. Met Ronald Boot. Op Wimbledon kwam Robin Haase in actie tegen Marty Fish. Haase gaf in de vierde set op omdat hij last kreeg van een oude blessure. Ik was vooral heel erg bang. En uh, toen kwam me eigenlijk in mijn hoofd uh, zoiets van ja, hoe moet ik dit nog winnen? Vandaag op het circuit van Assen, het grootste eendagsevenement van Nederland. We blikken terug op de dag van coureur Jasper Iberma. Die verliep niet zoals gehoopt. En daar de valpartij. Het is Iberma die onderuit gegaan is. Hij lag op de 16e plaats net per startfinish. Iwema met nummer 53. En op hetzelfde circuit kwam ook andere nieuws naar buiten over wielrennen. De Vuelta, de Ronde van Spanje, komt in 2015 weer naar Nederland. We hebben een gentlemen's agreement. En 99,9 uh, procent, we moeten dingen nog gaan uitwerken en regelen. Maar aan dat jaar 2015 komt niemand meer. En dit weekende worden de nationale titels bij het wielrennen verdeeld. Bij de vrouwen won de die momenteel alles wat ze aanraakt verandert in goud. Het is de nieuwe op dit moment, heet Marianne Vos. En we kijken ook vooruit naar de dag van morgen als de mannen in Oud Marsum in actie komen. Dit en meer in Langs de Lijn tot 11 uur. En er is nog live sport. Er wordt gehongbald op het World Sport Tournament in Rotterdam. Speelt Nederland tegen Duitsland. En dat is nooit een probleem geweest. En die houdt dan Duitsland. Nee, nee dat, uh, maar dat is alweer een tijdje geleden. Want uh, Duitsland werd vorig jaar derde op de Europese kampioenschappen nee, hongbal. Vlak achter Nederland. Nederland tweede toen en uh, Italië eerste. Eigenlijk de enige echte concurrent altijd in, uh, in Europa. Maar Duitsland speelt op dit toernooi. Het is geen aansprekende deelnemer, dat moet ik er wel bij zeggen. Ook uh, niet al te veel publiek. 1500 man. Misschien een kleine 2000, want ook de sponsorboxen zitten aardig vol. En Nederland heeft het moeilijk tegen Duitsland. staat wel 2-1 voor. We beginnen nu aan de eerste helft van de negende inning. Maar Duitsland nam een uh, voorsprong in de tweede slagbeurt. Door uh, twee honkslagen achter elkaar op het werpen van David Bergman van Correndon Kinheim. Uh, 1-0 voor. En Nederland uh, had het dus heel moeilijk. Het duurde tot de vijfde inning toen Nederland terug kon komen. Na een uh, blunder mag ik wel zeggen. Van de korte stop van Duitsland. Waardoor het 1-1 werd. En in de zevende inning uh, was het onder andere een honkslag van uh, Brian Engelhard. En van Vince Roy die ervoor zorgde dat Nederland op een 2-1 voorsprong kwam. Omdat Sidney de Jong met vier wijten op het eerste honk was gekomen. En Sidney de Jong scoorde het tweede Nederlandse punt. We zitten nu dus in de eerste helft van de negende inning. De mogelijk laatste inning als er niet gelijk Gemaakt wordt. En dus uh, ziet het er goed uit voor Nederland. Dat de eerste wedstrijd won van Curaçao. En de tweede verloor gisteren van uh, Taiwan. En deze wedstrijd moet gewonnen worden. Om toch in de race te blijven. Om een finale plaats volgende week uh, mogelijk tegen Cuba. Maar ja, de Cubanen zijn ook niet uh, topfit. Want die verloren van Curaçao uh, gisteren. Dus wordt het nog een uh, heel spannend toernooi. Het is uh, echt jammer dat er zo weinig publiek is. Want de toplanden. Zoals Nederland, Taiwan en Cuba. Dat is toch uh, af en toe. Smullen om naar te kijken. Simon Geuring staat aan slag voor de Duitsers. Uh, hij slaat de bal fout buiten de honken en staat nog steeds in het slagperk in de eerste van de 9 inning, waar Nederland leidt met 2-1 tegen Duitsland en David Bergman nog altijd de werper is. It's ready. Na een knappe overwinning op de Spanjaard uh, Verdasco stond Robin Hazen vandaag tegenover de Amerikaan Mardi Fish. En bij een 2-in achterstand moest Hazen met een blessure opgeven. En Martin Vriesma legt Hazen uit waarom. Nou, ik, ben, uh, ik overstrekte mijn knie tegen Verdasco in de derde set bij 4-4. En uh, op dat moment had ik veel pijn. Dat trok weg na 2-3 minuten. En, uh, en uiteindelijk in die wedstrijd voelde ik niks meer. Na de wedstrijd uh, was daar ook niks aan de hand. En de volgende dag word ik wakker met vocht in mijn knie. Uh, nou ja, iedereen weet, dat ben ik nu ook wel gewend, dus dat is niet zo erg. je het verleden geopereerd aan die knie, hoor? Ja, geopereerd, twee keer aan die, uh, die rechterknie. En uh, nou, toen, uh, vooral gisteren, eigenlijk toen ik alleen maar een half uur had ingespeeld en uh, me aan het voorbereiden was voor die wedstrijd, werd het erger. Uh, dus kwam dus nog meer vocht in mijn knie te zitten, waardoor ik echt die, die, die eindstrekking niet meer had en ook heel goed buigen kon ik ook niet meer. En uh, nou, dan uh, moet je er eigenlijk maar het beste van maken. En, uh, en zeker omdat ik weet dat ik, nou, ik heb geen pijn heb. Ik heb alleen dat vocht. Ik weet vanuit, van vroeger van, nou, dat bij mij kan dat. Mm -hmm. en, uh, en ik ging de baan op. En uh, uiteindelijk uh, ik speel ik goed. Alleen de Marty Fish speelt in de eerste set te goed. In ja. de tweede set kom ik goed terug. En in de derde set heb ik aan het begin de kansen. En toen ik bij 3-2, 4-2 uh, in de derde set achterstand kwam. Toen, uh, toen kwam me eigenlijk in mijn hoofd. Uh, zoiets van, ja, uh, hoe moet ik dit nog winnen? Want ik zat alleen maar te denken van, stek, straks ga ik door mijn enkel. Want ja, ik kon me niet meer goed bewegen. Mijn rug ging last doen. Mijn andere knie ging, uh, ging opeens pijn doen. Uh, mijn, alle, mijn spieren, ik denk als ik morgen wakker word, dat ik, uh, dat ik bijna niet uit bed kan stappen. Want die spieren die spannen zich zo aan. En, en, en toen was ik dus helemaal niet meer in die wedstrijd, met die wedstrijd bezig. Maar alleen maar van: ja, maar stel dat ik nog wat ergers maak. Of dat ik het erger maak. En dat was eigenlijk de reden waarom ik stopte. Dus eigenlijk meer uit voorzorg? Misschien nog wel, je had heel veel klachten. Maar je was alleen maar bang, het wordt misschien nog erger. Ja, ik was vooral heel erg bang. En, uh, en natuurlijk, uh, die rechterknie is nu niet goed. Alleen daar maak ik me uiteindelijk het, uh, het minste zorgen om. Want ik weet, nou, als ik vier, vijf dagen rust neem, dan komt dat wel goed. Maar omdat ik juist die rug ging voelen en omdat ik die linkerknie ging voelen, uh, toen ik mijn schoenen uitdeed, voelde ik mijn enkel. Ja, dus het gaf natuurlijk, mijn lichaam zei gewoon dit is genoeg. En, en, uh, en ik heb toch wel geleerd dat ik uh, dan naar mijn lichaam moet luisteren. En hoe graag ik ook wil en hoe pijnlijk het is om hier dan een derde ronde op te geven. Het heeft dan geen zin om door te gaan. Heeft dat ook te maken met wat je in Australië hebt meegemaakt in die partij met Roddy? Ja, nou ja toen gebeurde het natuurlijk in de partij dat ik door mijn enkel ging uh, en, en uiteindelijk doorspeelde. En ja, uiteindelijk was dat nou wijs? Ja, weet ik niet. Want ja, uiteindelijk, ik sta bijna 207-0 voor. Het wordt 1-1 en eigenlijk op dat moment had ik op moeten geven. Want ik kon steeds minder goed bewegen en steeds meer kreeg ik last van die enkel. En dat was nu ook het geval. Ik kon steeds slechter bewegen. En, en, ja, en dan, dan heeft het gewoon geen zin. Als je gewoon niet 100% bent, maar het gaat eigenlijk ook niet eens meer naar 90, 80%. Het wordt gewoon minder en minder. En ja, dan, dan, dan moet je gewoon stoppen. Het was ook in die zin geen wedstrijd meer. Al, al is de stand nog wel zo dat je het in principe zou kunnen keren op papier. Maar het was, gewoon geen, het was geen wedstrijd meer gezien in visie. Ja, vind ik wel. En, en, en, en, en dan zit je eigenlijk in de kleedkamer en denk je, ja, dan, dan begin je bijna weer te twijfelen. van ja, Waarom geef ik op? Want misschien win ik die vierde set wel. En uh, misschien wordt hij nerveus. Maar uiteindelijk, ja, als je dan echt weer goed over na gaat denken... en gewoon uh, met je verstand, dan, dan weet je van... Ja, stel je wint zo'n set, je, je, je maakt het alleen maar erger. En, uh, en dan moet je ook nog eens een keer een vijfde set uh, spelen. En stel je wint die, ja wat dan? Dan ga je weer door. En dat, dat, dan, dat is gewoon niet goed. En uh, heb ik dus gewoon de beslissing moeten nemen om te stoppen. Geest, uh, fysieke pijn, hè, maar geestelijk, ja, dit, dit, dit moet echt heel erg zeren, natuurlijk. Ja, dit is heel vervelend. Uh... Ik heb bijna het gevoel, ja, waarom weer ik? Want ja, ik stond gewoon goed te spelen. En ook tegen Ferdasco. En als ik tegen Ferdasco die glijpartij niet maak... Ja, dan verloopt het natuurlijk heel anders. En, en nu is het gewoon heel erg zuur. Want ja, derde ronde wimmelde. Dan wil je natuurlijk niet opgeven. Er zit een Davis Cup ontmoeting aan te komen. Ver weg, Zuid-Afrika. Hoe sta je daarin? Misschien niet gaan doen nu, gezien dit? Nee, op dit moment maak ik me daar eigenlijk nog helemaal geen zorgen over. Omdat ik weet dat, ja, dat vocht is er nu. Maar ik herstel ook heel erg snel. En, uh, en al die andere pijntjes, dat is natuurlijk een gevolg, een gevolg van. En, uh, en daarom denk ik gewoon dat het goed is dat ik nu rust kan nemen. En, uh, en dan over een paar dagen kan kijken van hoe, het, hoe, hoe ik er daadwerkelijk voor sta. Tot slot, al met al, Wimbledon 2011. Ja, hoe, hoe sta je daar nu in? Want mooie dingen gedaan, maar ja, zo eindigen, dat moet, dat moet toch heel dubbel zijn? Ja, zeker. En, uh, en ik, ja, ik weet ook niet hoe ik me op dit moment voel. Uh, van alles gaat door je heen. Uh, omdat je, ja, omdat je zo eigenlijk zit te twijfelen van ja, ik, ik kan misschien toch door en nou ja, het is niet goed. En, uh, ja, maar ja, die knie is echt niet goed, maar ja, die andere knie gaat pijn doen, die rug gaat pijn doen. Dus ja, het, het zit allemaal, blijft dat in je hoofd spelen en, uh, en uh, ik moet gewoon nu even een paar dagen niks doen, ook wat anders doen. En, uh, en dan over drie, vier dagen weer uh, gaan kijken. Ja, dokter Mesker, wat is het toch met die knie van Hazen? Ja, dat weet ik echt niet. Het is natuurlijk uh, een fysiek ding... maar zoals je kan horen is het ook een mentaal ding uh, aan het worden. Want ja, als er, als er wat gebeurt, je glijdt uit, je voelt een pijntje... Ja, daar ga je inhouden. En ik denk dat hij daardoor, want hij een beetje bang was voor toch al die, die kwetsbare knie. Dat hij daardoor uh, geforceerd ging spelen, geforceerd ging lopen. En ja, dat op gras, dat is al een ondergrond waarbij het in je rug kan schieten. Um, waarbij je je spieren heel erg voelt, omdat je veel lager moet zetten. 20% procent lager dan op een andere tennisbaan. Dus uh, al met al denk ik dat hij al die andere klachten kreeg. Ja, toch een beetje uit angst en voorzorg uh, voor die, uh, ja, die, die knie waar hij zo lang aan geblesseerd is geweest. Ja, en nou weer als tennisdeskundige Marcella. Had hij zonder die blessure dan wel kans gemaakt tegen ik weet het niet, de eerste set was het overduidelijk Marty Fish... die toch wel een maatje te groot was. Ze speelden beide goed, als je het verschil zag... in het aantal winners en unforced errors. Beide jongens hadden een heel positief saldo daarin. Alleen, Fish sloeg meer winners, omdat hij wat agressiever tennisde wat eerder de aanval koos. En dat ging eigenlijk, de eerste twee sets uh, ging dat uh, de kant van Fishop. op. Alleen op wonderbaarlijke wijze wist de hazen tien breakpoints weg te werken in de tweede set. Sleepte er een tiebreak uit en won die tiebreak. Dus heel onverwacht stond hij 1-1. En eigenlijk had hij 2-0 sets achter moeten staan. Dus ja, was hij helemaal fit geweest, was het sowieso een lastige opgave hoor. Ja, um, met Zuid-Afrika de Davis Cup volgende maand in het vooruitzicht. Is dit natuurlijk niet gunstig? Nee, want zij gaan vrijdag al weg. Hè? Ze spelen in Zuid-Afrika, twaalf uur vliegen. Ze spelen op nou, 1700 meter hoogte. Dus uh, ja, Jan Siemerink en zijn mannen gaan daar uh, zelfs uh, langer dan een week van tevoren heen. Tien dagen van tevoren om, uh, nee, exact een week, maar uh, ja, om, om echt te wennen. Dus vrijdag al, nou, dat, uh, dat, dat geeft Hazen dus net die drie, vier dagen rust die hij wil hebben. Dus het is nog, denk ik, even billenknijpen voor Jan Simmerink. Ja. ja, want mentaal speelt dit bij Hazen natuurlijk ook door. Ja, dat denk ik. Maar ik denk in eerste instantie dat je moet kijken van... goh, is het vocht weg uit de knie? Nou, als, als dat vocht weg is, dan kan hij gewoon weer rustig opbouwen. En bovendien hebben ze dan ook nog een week in Zuid-Afrika. Dus eh, dan moet het op zich wel goed komen. Maar ja, de eerste drie, vier dagen die zullen spannend zijn. Oké, okay, Marcel, ik kom zo bij je over de rest van Wimbleden. Uh, maar inmiddels is het honkballen, geloof ik, afgelopen in Rotterdam. Andy. Klopt, Ronald. Duitsland komt nog heel even opzetten. Een honkslag in de laatste slagbeurt van Geuring. Uh, ja, Speer en Geuring staan allebei in de basis bij uh, Duitsland. <laughs> uh, maar het, zijn, uh, het is geen familie hoor, uh, dat kan ik erbij zeggen. Uh, een hoogstaf dus voor uh, Geuring. En toen kwam er een andere werper bij Nederland. De closer was Ashwin Asjes. En die deed het goed. Gooide onder andere drie slag op uh, een uh, invaller Helschen. En zo wint Nederland toch wel moeizaam met 2-1. Heeft van de drie wedstrijden er twee gewonnen. En blijft dus in de race uh, richting de finale van het Worldport Tournament in Rotterdam. 2-1 de overwinning op. Terug naar Wimbledon en naar Marcella Misker. Uh, de titelkandidaten. Nadal, Federer en Djokovic. Uh, ho hoe vond jij ze? Ja, Federer weer uh, excellent hoor. Tegen David Nalbandian, een uh, hele oude concurrent. Het was uh, de 19e ontmoeting. Maar daarvan uh, of van die eerdere 18 ontmoetingen had Nalbandian er maar liefst acht keer uh, gewonnen tegen Federer. Nou, wie kan dat zeggen? Niemand. Ja, Roger uh, of, of Rafael Nadal misschien... Maar Federer was een gewaarschuwd man. Nadal was misschien uh, niet meer zo fit. Die heeft wat operaties achter de rug, weinig gespeeld. Dus dat kon je toch wel zien. Hij is niet meer zo snel als vroeger. Maar Federer was scherp, heel scherp. En won uh, ja, gemakkelijk in drie sets. Hij is in, uh, in bloedvorm eigenlijk. Alle drie de wedstrijden die ik van hem heb gezien al. Nou, Nadal had het uh, moeilijk tegen een uh, linkshandige lange man uit uh, Luxemburg. Gilles Muller. Uh, 7-6, 7-6, 6-0. Dus dat was in die eerste twee sets uh, Echt heel moeilijk voor Nadal, kreeg uh, geen vat op de service van Müller... die hem trouwens in 2005 op Wimbledon had verslagen. Dus daar zat er ook nog wel iets uh, van uh, wat twijfel uh, bij Nadal. Maar uiteindelijk speelden die twee goede tiebreaks. Ja, en toen was het uh, verzet gebroken. Dus Vedra en Nadal, alle twee een heel goede doen, het hele toernooi al. De enige die hem een beetje tegenviel was uh, Novak Djokovic. Die uh, won uh, zojuist in vier sets van de Cypriot uh, Marcos Bagdatis... En daar zagen we een, een Djokovic, ja, toch de beste man van dit seizoen... met maar één verliespartij. Dat was die tegen Federer in de halve finale. Bram die Janos. hele mooie, ja. Die hele mooie, de mooiste van het jaar. Daar zagen we een Djokovic die uh, boos werd, die zijn racket aan gort sloeg... Uh, die bijna een gat in de grasbaan sloeg. Tim Hemmen als commentator, die zei nog van... hij moet wel oppassen voor het gras, want dat kan niet zoveel hebben. En hij heeft weinig vrienden gemaakt, denk ik, in Engeland. Want ook dat hele stadion, dat hele centercourt, 15.000 man... waren allemaal voor Bagdadis. Die scandeerde zelfs de naam Marcos. Marcos. Dus het was een geweldige wedstrijd qua spanning, qua entertainment. Want ja, Bagdadis is een goede grastenniger. Mooie rallies, eh, prachtige slagen. Djokovic haalt natuurlijk altijd veel. Maar hij haalde niet zijn hoogste niveau. En ja, dat is als grote favoriet toch ook een beetje zorgelijk, denk ik, voor hem. Ja, Zeudeling eruit, dat is een beetje de verrassing geloof ik van vandaag. Tegen Tomic, wie is dat? Ja, zo'n 18-jarige uh, Australiër, nou, van Kroatische afkomst. Volgens mij zeggen ze in Australië Tomic. Hè, terwijl hij inderdaad uh, Tomic als uh, Kroaat uh, is geboren. Maar hij is qualifier, hij is al jaren groot talent hoor. Hij was wereldkampioen, ik geloof, onder 12, 14, 16 en 18 jaar. Dus hij is in opkomst, probeert nu die aansluiting bij de senior te vinden. 158 in de wereld, moest zich dus uh, plaatsen via de kwalificaties. Maar een heel groot talent. Een leuke speler ook. Uh, belangrijk denk ik ook dat er weer iemand uit Australië uh, bij zit. Uh, toch een heel belangrijk tennisland waar, waar, waar ook een Grand Slam is. Dus deze jongen heeft een grote toekomst. Wel moet gezegd worden dat Söderling niet fi fit was. Hij liet ook de dokter komen. Hij kreeg pilletjes. Hij was duizelig. Hij voelde zich slap. Had weinig energie. Dus uh, in dat opzicht was het niet verwonderlijk uh, ja, dat hij niet uh, 100% speelde. En ja, ja, en, en dan verlies je gewoon. Ja. Ook tegen een 18-jarige qualifier. Ja, Monfils en Meltzer eruit, dat is uh, ja, minder verrassend, hè? Minder verrassend. Uh, Marlies, de Belg, nou leuk voor hem. Hij is toch 30, dus is heel goed bezig uh, met zijn carrière. En de Paul Kubot uh, sloeg uh, Monfils eruit. Ja, ja, verrassing in het vrouwentoernooi? Nou, um... Lina was er natuurlijk al uit. Uh, Vera Zwonareva, dus de nummers drie en twee van de plaatsingslijst. Uh -huh. nou, daar kwam de, de Italiaanse Schiavone bij vandaag. Die speelde een marathonpartij. Fantastische vechtwedstrijd tegen de Oostenrijkse Passek. Het werd 11-9 voor die Oostenrijkse in de derde set. Dus daar zijn we wel weer een ster mee kwijt bij de vrouwen. Drie nu uit de top tien, dus... Uh, ja, dat is toch ook wel verrassend. Ja, Wozniacki, Williams en Sharapova... eigenlijk allemaal makkelijk, hè, de favorieten? Makkelijk door, ja. Ja, ja, ja. ja klopt. Uh, morgen de rustdag, hè? Uh, is dat eigenlijk fijn voor spelers? Uh, ik kan me voorstellen dat ze veel liever bezig blijven. Ja, sommigen wel. Kijk, als je in je ritme zit... en je speelt makkelijke wedstrijden, wil je wel door. Uh, maar goed, een Nadal bijvoorbeeld heeft vandaag gespeeld. Nou, die, vinden, hè, dus die had toch al een dagje vrij. Maar sommigen die gisteren hebben gespeeld, ja, die hebben dan twee dagen vrij. Zoals een Andy Murray bijvoorbeeld... Uh, ja, dan kan het wel een beetje gaan kriebelen. Dan kan je toch een beetje de zenuwen krijgen. Je moet wel weer gaan trainen en nog een keertje trainen. Maar ja, Murray speelt maandag tegen Gasquet. Tegen wie hij in het verleden al een paar hele moeilijke partijen heeft gehad. Dus ik kan me voorstellen, dan zit je twee dagen met die wedstrijd uh, in je hoofd. Dus uh, het, het, het, het hangt er maar net uh, vanaf. Ja, heb je één dagje rust, twee dagen rust. Zit je uh, in het toernooi, heb je je rust nodig. Dus voor iedereen is dat anders. En uh, kan dat dus uh, ook uh, anders uitpakken. En na de eerste week is het een goed Wimbledon? Ik heb hele leuke wedstrijden gezien. Er is veel te doen geweest, ook over de programmering. Bijvoorbeeld, wie speelt er op het centercourt? Serena Williams, Boos, die was op baan 2 geplaatst. Venus Williams ook een keer. Ze zeggen, ja, wij zijn toch de kampioenen van de laatste 10 jaar hier ongeveer. En daar hebben ze gelijk in. Maar ik moet zeggen, de keuzes die gemaakt zijn... ook uh, de wedstrijden die ze hebben geprogrammeerd. We hebben fantastische centercourt wedstrijden gezien. Spannende wedstrijden, ook bij de vrouwen. Hele leuke wedstrijden, verrassingen. En weet je nog, die 40-jarige daten tegen Venus Williams... Uh -huh. Prachtige wedstrijd. We hebben een nieuw Duits gezicht gezien. De, uh, de Duitse Sabine Lissiki. Die uh, voor grote verrassingen zorgde. Die het nog wel heel goed kan gaan doen. Uh, die Lissiki die sloeg die Chinezen eruit. Uh, allemaal op het centenkoord. Dus dat is toch wel uh, uh, goed van de referee Andrew Jarrett. Dat hij goede keuzes heeft gemaakt voor de wedstrijd op het centenkoord. Waar kijk je het meest naar uit in de komende week? Nou, Maandag dan heb je de vierde rondes bij... Uh, de mannen uh, spelen ze alle vier, dus niemand is van de ene dag en dan de andere dag. Uh, dus dan krijg je echt maandag, maandag, woensdag, maandag, vrijdag en zondag de finale. Dus het gaat heel eerlijk en gelijk volgens traditie daar in Engeland. Murray Gasquet en wat dacht je van Nadal Del Potro, vierde ronde op mm -hmm. Wimbledon. Ik denk dat, uh, ja, met name die laatste wedstrijd, Nadal Del Potro, qua namen toch, wel de wedstrijd is uh, waarnaar uit wordt gekeken. Kan wel eens een langertje worden, een lange wedstrijddag uh, worden op maandag. Marcel een krijgen. Veel plezier de komende weken. Dank je. Santana had het samen met Michelle Branch over the game of love. De ogen van de TT-fans waren vandaag vooral gericht op Jasper Iwema. In de 125 cc-klasse moest hij weliswaar een mislukte kwalificatie goed maken... maar als één Nederlander tot grootste daden in staat moest zijn, was hij het wel. Maar het liep anders. De race van Jasper Iwema in een bijdrage van Edwin Cornelissen. 22-ronde... We moeten er gereden worden op het circuit van een, met de lengte van iets meer dan 4,5 kilometer. De dag van Jasper Iwema begint met een inhaalrace. Iwema die komt van de 33ste plek. Wat wil je? De kwalificatie ging het mis. Jasper Iwema laat even de snelste topsnelheid noteren. 212 kilometer per uur. Jasper Iwema schuift verder en verder op. kwam net als 22 e door. 19e voorbij in 17e positie. Ja, een uh, sterke inhaalrace, want daar waren we mee bezig. Nou, dat... Nou, dat we gisteren van, uh, van hero tot zero zijn gegaan. Dus uh, van pole position naar de laatste plek. Dus daar uh, sta je een, een zware race te wachten. En dat, uh, dat, dat doe je dan ook gewoon. En uh, laat je een sterke rondetijden zien. Kom sterk terug. En dat vanaf de 34 e startplaats. Heel netjes wat de Nederlander laat zien. En al net op het moment dat hij een gooi lijkt te doen naar een top 15 klassering gaat het mis. En daar de valpartij. Het is iemand die onderuit gegaan is. Hij lacht. Op de 16e plaats net per startfinish Iwema met nummer 53. Ja, totdat je een Spanjaard passeert en uh, die jongen probeert, uh, ik weet niet wat te doen, maar uh, knalt er vervolgens vol in mijn uh, machine. En, uh, was... Je werd er finaal van afgereden? Ja, en uh, daar lagen we dan beide. En uh, gelukkig heb ik de motor kunnen pakken en weer door kunnen gaan. En hier zien we die crash. Het is inderdaad Martin samen met Iwema onderuit in de Grimbak. En ja, maakt, maakt een gebaar dat hij de Spanjaard daarvan de schuld geeft. Ja, daar gingen een paar vingertjes wel de lucht in, ja. Ja. En frustraties bij hem in het kamp? Hij is ook een beetje in de lijn met het seizoen. Uh, pech achtervolgt ons gewoon. Uh, we hebben allemaal gezien dat hij kon. Het tempo was goed en uh, ja, op naar de volgende race. Nou goed, dat is heel frustrerend. Uh, ja, uh, je, je bent gewoon bezig met een hele sterke race. Kom komt terug en dan, ja, dan word je eraf gereden. Dat is natuurlijk het zuurste wat je kan overkomen. Uh, uh, ja, omdat je het niet zelf in eigen handen hebt. Uh, iemand anders beslist jouw wat op dat moment. En, uh... Daar zien we maar. hij is toch weer gaan rijden. Heeft zijn motor uit de grimbak gewerkt. Ja, dan doe je nog wat, probeer nog wat. En rijdt in het achterveld rond. Het begint het harder te regenen en dan met ja, alles wat, wat scheef en schots hangt. Dan uh, maak je je rondjes en dan, ja, dan is het allemaal niet meer zo stabiel. En dan uh, ga je, als het net even weer tricky wordt, ga je onderuit. En dan uh, is de hele race uh, voorbij, vlak voor de ro code rood natuurlijk. Nog zeven ronden zijn er weliswaar te rijden. Maar de rode vlag is uitgegaan. De coureurs staan allemaal op droogweerbanden. Het is te gevaarlijk om door te rijden. En dus zit er maar één ding op. Gewoon weer toewerken naar een volgende race. is zuur, maar goed, we moeten dan weer doorkijken. We hebben in ieder geval een hele sterke race laten zien. We hebben, we hebben laten zien wie Jasper prima mee is en wat hij kan. Maar goed, uh, het seizoen is nog lang. We gaan ja. volgende week naar Mugello en dan naar de Saxe Dus we hebben nog een heel jaar. En ik denk dat het voor hem zelf wel goed is als hij zo meteen naar de leesje kijkt... dat hij ziet dat hij tempo draaien kan van de top 10. Ja? En uh, dat geeft hem zelf vertrouwen. Maar goed, dat geeft natuurlijk wel vertrouwen dat je, dat je eigenlijk op je eigen kracht gewoon zo ver naar voren kan rijden. En uh, ja, de, daar moet je gewoon je energie uit kunnen halen en uh, moet je meenemen naar de volgende race. En dat zei Jasper Urma in deze bijdrage van Edwin Cornelissen. De Vuelta komt weer naar Nederland. Het is de bedoeling dat de Ronde van Spanje in 2015 begint... met een ploegentijdrit in Noord-Nederland. En daarna volgen nog eens drie etappes door de provincies... Drenthe, Friesland en Groningen. Twee jaar geleden begon de Ronde van Spanje in Assen... met een proloog op het motorcircuit van de TT. Jos Vaassen, in 2009 de directeur van de Nederlandse Vuelta-organisatie... vertelt over de plannen voor 2015.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 Uh, u zegt ook de andere provincies erbij betrekken. Friesland nadrukkelijk. De Elfstedentocht hè? Ik werd er zelfs bij vermeld. Nou, Het zou natuurlijk heel leuk zijn als je de beroemde Elfstedentocht... die toch heel, ja, we zijn helemaal op ijs aan het wachten... dat je kunt zeggen, nou, maar de beroemde wielrenners van de wereld... die, hebben die nu, moeten hem nu op de fiets doen. Die is de ideale afstand, 200, 220 kilometer. Uh, Friesland is er laaiend enthousiast over. Ik denk Nederland zal dat zijn. Ja, Het lijkt ons om Friesland op de kaart te zetten... Uh, ook voor de Olympische Spelen uh, lijkt me dat een ideaal plan. So, er zijn plannen voor de Vuelta again in Holland. Waarom is het zo belangrijk voor jou om de Vuelta naar Holland te brengen? Eerst omdat we in 2009 een heel groot uh, succes so, hebben. Uh, in mijn opinion when something als iets werkt, het beste is to het te Het environment dat we hier we vinden was geweldig uh, we should come back because it's very important voor de internationalisation of, of Vuelta. We would like to be not only in Spain, in uh, many Europa. Uh, around uh, Europe. So, as we know, this is a big success to come here. That is why we want to come back. Het was een groot succes in 2009 en de Vuelta die gaat graag over de grenzen heen. Dus alle reden om terug te komen naar, uh, naar Nederland. Uh, hoe serieus in welk stadium zijn de plannen op dit moment? Uh, ja heel, heel duidelijk. Uh, we hebben een gentlemen's agreement en 99,9 uh, we moeten dingen nog gaan uitwerken en regelen, maar aan dat jaar 2015 komt niemand meer. Yeah. it's almost 99% sure de vuelta will come to assen again. from our side, yes. Dat zei Javier Julien, de directeur van de Ronde van Spanje. We praten even verder met Gio Lippens. Gio, de directeur van de Vuelta be, uh, bevestigt dus de komst. Uh, hoe opmerkelijk is dat, zes jaar na de vorige keer? best wel opmerkelijk, want als je bedenkt dat de Vuelta... tot een aantal jaren geleden nog nooit in het buitenland... gestart is, dan, uh, ja, dan kun je dat toch wel heel bijzonder noemen. Uh, aan de andere kant, de manier waarop de Vuelta... in de tijd in Assen startte... de publieke belangstelling, de hype ook in Nederland... Ja, dat gaf wel al aan van... die gaan nog eens een keer terugkomen in Nederland. En dat is uiteindelijk ook uh, gebleken. Uh, ze, ze, ze willen blijkbaar toch nog eens een keertje... dat, dat gevoel hebben van, van, van dat een heel land achter die stad van de Vuelta staat. En Met alle respect, hè, de Vuelta staat dit jaar in Benidorm in Spanje... daar zullen lang niet zoveel mensen langs de kant van de weg staan... als in de tijd uh, in Drenthe aan de kant van de weg Ja, De proloog werd toen verreden op het circuit van de Titi in Assen. Uh, nou ja, dat toeval van vandaag is dus eigenlijk geen toeval... want uh, daar was die Vuelta-baas vandaag uh, op bezoek. Uh, Faze was toen uh, de voorzitter van de Titi. Cancelada was toen de beste tijdrijder. Wat ja. weet je nog van die proloog? Ja, prachtig was op het met die tierstak 30.000 toeschouwers, dacht ik, als ik dat nog zo even goed in herinnering roep. En uh, ja, iedereen sprak erover van dit is toch wel heel bijzonder voor de Vuelta. Want normaal gesproken wordt de start van een Vuelta ja, toch ook wel door, door, door behoorlijk wat mensen bekeken. Maar dit soort aantallen, dit soort gekten, dat, dat hadden ze nog nooit eerder meegemaakt. En uh, ja, dat... dat, dat, dat dat, dat smaakte dus wel naar meer. En, en, en ja, dat blijkt ook wel uit de hele reactie van de organisatie van de Velta. dat ze het op deze manier nog eens een keer terug willen hebben. Ja, en, en ook de rest is goed gegaan. ze emme was de tweede etappe. Ja, Zut van Venlo de derde. Langs de weg, alle dorpen die, die, die, die, die versierd waren bij de doorkomst van de renners. Overal stonden hagen mensen langs de weg. Daarna gingen we in de richting van het oosten van het land. Daarna gingen we richting Venlo... Toen ging het nog eens even richting Luik. Uh, dat was dan de laatste etappe. En overal stonden weer massas mensen langs de kant van de weg. Eigenlijk een beetje de manier zoals we dat afgelopen jaar hebben gezien. Natuurlijk uh, bij de, bij de Giro-start en bij uh, de start van de Tour de France in Nederland. Wat dat betreft is Nederland natuurlijk echt een land... Ja, van hypes, zeker op sportgebied. Toevallig dat we vanavond hier in Oud-Marsen bij het NK het over hebben gehad... met een aantal mensen van de KMU, van de wielerbond... Uh, die dan zeggen van ja, moet je daar nou heel blij mee zijn... met dit soort uh, ontwikkelingen, met dit soort tendensen... of moet je juist denken van... jongens, het gaat helemaal niet zo goed met het wielrennen in Nederland... want de kleinere koersen in Nederland... die hebben allemaal moeite om het hoofd boven water te houden. Uh, daar is te weinig sponsorgeld voor, te weinig publieke belangstelling. Nee, de mensen komen alleen maar bij dit soort grote evenementen... Uh, en uh, aan de andere kant denk ik dan weer van, ja, profiteer er dan maar van, van. Dat de mensen in ieder geval voor dit soort evenementen nog te porren zijn. En dat ze dan allemaal massaal aan de kant van de weg komen. Wij willen allemaal aan de kant van de weg staan als uh, zo'n internationaal peloton langstrekt. Ja, je zegt al, uh, sponsoring is voor die kleine koers een probleem. Ben je er nog? Nee, hij is er niet meer. Nou, wellicht gaan we zo nog verder, maar uh, anders gaan we een plaatje draaien.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 Hij hey, is er weer, uh, dus uh, we gaan de plaat maar weer snel uh, uh, afbestellen. Uh, en uh, verder met Gio, uh, ik zei, sponsoring is een probleem voor die kleine koersen in Nederland. Uh, maar die Ronde van Spanje schijnt wel blij te zijn met het vele geld dat de Nederlandse steden willen geven. Ja, dat is absoluut waar hoor, want uh, laten we zeggen dat ze uit de of die vooral Vuelta start in de tijd in Assen... Uh, toch echt meer geld gegenereerd hebben dan bij de start van uh, de, de Ronde van Spanje in welke Spaanse gemeente dan ook. Dus uh, wat dat betreft zijn ze enorm blij met die internationale belangstelling. Eigenlijk was het ook een soort doorbraak een paar jaar geleden toen ze naar Assen kwamen. Want toen ontdekten ze voor het eerst toch een beetje de commerciële waarde van hun ronde buiten Spanje. Dus uh, wat dat betreft zijn ze wel wijzer geworden sinds die start. Zeg, waar faas het over had? Die tocht als, uh, als wielerwedstrijd, wieleretappen bijvoorbeeld, voor de Vuelta. Ah. Is, uh, is dat een grap of is dat echt uh, serieus? Nee, ik geloof het echt serieus, hè, want... Uh, Probeer even goed terug te gaan een paar jaar in de geschiedenis. Uh, een jaar of tien, vijftien geleden. Toen hadden we nog een toch voor beroepshuurrenners. Die, die is er ooit geweest in Friesland. Dus het kan wel degelijk. En uh, je kunt daar een hele aardige etappe neerleggen. Ja, En als je dan de gekte meekrijgt die er normaal gesproken rond de toch op de schaats is... ja, dan, dan ga je nog wat meemaken natuurlijk. Want uh, bij de vorige start van de Vuelta in Nederland... toen is die etappe inderdaad geweest van Assen naar Emmen... en toen zijn ze dan afgezakt. Dus Friesland is nog niet eens aangedaan. Dus uh, dat zou wel een hele aardige ja, uh, een hele aardige aanvulling kunnen zijn... op alles wat ze tot nu toe hebben laten zien. Oké, okay, Gio. Bedankt. Graag gedaan. We gaan nog een keer naar de Marrakesh Express. Crosby, Stils, Nash en Young...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 Smell the garden in your hair. Take the train to Casablanca, blowing The Blowing smoke rings from the corners of my my my my my mouth. Colorful things hang in the air. Charming cobras in the square. Strike your levers; we can wear at home. Oh, well, let me hear you now. Would you know we're riding on the marrakesh Express?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 Crosby, Stills, Nash en geen Young, maar wel de Marcus Express. Voor de vierde keer in haar carrière werd wielrenster Marianne Vos... kampioen van Nederland. Drie vrouwen reden in Ootmarsum lange tijd op kop. Marike van Walrooy, Irene van der Broek en Petra Dijkman. Vos zat in laatste positie van het achtervolgende peloton. Een ronde voor het einde vond ze het genoeg en sprong ze weg. Nou ja, er zat een groepje van drie vooruit en daar reed Irene van der Broek uit weg. En, uh...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 Ja, dat vind ik nou wel leuk dat ze daar, uh, dat ze daar zeggen eigenlijk. Want wat wij hebben gewoon een tactiek in ons hoofd. Uh, de koers hard maken aan het begin van de wedstrijd. Ja, en dan valt wild. Er ja, verandert niks aan onze tactiek. Uh, een beetje teleurstellend van hun kant, denk ik. Dat ze niet hebben kunnen winnen. Wat, wat voor duidelijkheid duidelijkheid zij zeggen... op dat moment gingen jullie als een dolle rijden? Ja, we gingen als een dolle rijden, inderdaad. Maar dat was ook onze tactiek vooraf besproken. En daar kun je iedereen vragen in de ploeg uh, wat de tactiek was. Halverwege komt Marianne Vos naar mij toe bij de auto en vraagt hoe het met wild is. Ik zeg nou, die, zat koers, nou, die het koers dat wisten ze niet eens. Dus, ja. Zij zeggen ja, op het moment van die valpartij gaan jullie rijden. En dat is ze blijkbaar wel. Of is dat niet zo? Ja, ten eerste, hoe moeten ze dat weten? We rijden zonder communicatie, zoals bekend. Dus ik kan het ook niet doorgeven. En ja, een, een plan staat vast en, en, en de renners houden zich daaraan. En ze gaan rijden.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 En nu gaan ze het verdraaien en gaan ze vertellen dat ze daardoor de wedstrijd hebben verloren. Maar dat maakt niet uit, want de sterkste heeft gewonnen vandaag en dat is Marianne Vos. En dat zei de ploegleider van Marianne Vos, Jeroen Blijlevers tegen Steven Dadeboud. Morgen is het de beurt aan de mannen. daar was Pieter Wening vorig jaar dicht bij de Nederlandse titel. Op het kampioenschap was hij omdat hij niet uitverkozen was in de toerploeg. Wening reed in de finale van het NK samen met Nicky Terpstra. Maar ondanks de overmacht van Rabobank won Wening niet. Termstra rijdt nog steeds aan de leiding en het lijkt alsof Boom daar stilvalt. Hoor. Hij gaat het niet redden, Lars Boom. En dan gaat het toch een sprint worden tussen Pieter Wening en Nikki Terpstra. En dan gaat Nikki Terpstra toch dat hele uh, kapot rijden. Nikki Terpstra, hoe is het mogelijk? De tactiek van Rabobank faalt volledig. Lars Boom komt tekort, Nikki Terpstra wordt Nederlands kampioen. Pieter Woon in gedesillusioneerd over de streep als de nummer twee. En daar komt Lars Boom, de man die de jump maakte, maar toch uiteindelijk tekort kwam. Ja, bij het Nederlands kampioenschap vorig jaar lukte het. Natuurlijk...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 Ja, dat ook natuurlijk. Je kan het beter, beter zo doen dan, dan op het laatste moment laten wachten. En, en, nou ja, ik heb dus nou zelf om duidelijkheid gevraagd en nou ja, dat, is, dat is wel beter dan. Ik heb van de week nog even die finale van vorig jaar van het NK terug, teruggekeken. Heb jij dat ook nog gedaan ooit? Nee, ik, heb eigenlijk, ik was er zelf bij, dus op zich... Je weet het nog. Ja, op zich hoef ik er niet terug te kijken om, om te weten wat, wat, wat, hoe het gegaan is natuurlijk. Ik was er zelf bij, dus ja. Hoe kijk je daar nu op terug, een jaar later? Ja, eh, behalve dat ik kampioen ben geworden natuurlijk. Uh, ja, dus, uh, maar ja, het is, uh, het is, uh, het is uh, klaar. We staan morgen voor een nieuwe kans. en uh, Het is een nieuw jaar, een uh, nieuw, nieuw NK. Dus we gaan morgen ons best weer doen. Als je dan dat parcours van, van vorig jaar vergelijkt met dat van dit jaar... wat, wat kun je daarover zeggen? Ligt het jou, lag het jou beter, dat parcours van vorig jaar? Ah, wat, ik, wat ik hier zie, is dat hier toch ook wat slopend... Uh,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 Dan weten we vorig jaar dat je, dat je getergd was. Hoe getergd ben je nu? Ja, ik, wil, ik wil gewoon graag kampioen worden. Dus uh, ja, dat wilden veel renners. Dus uh, ja, ik ga dit jaar gewoon mijn uit best weer doen. Pieter Wening zei dat tegen Steven Dadebout. Morgen wordt het een zomerse dag, maar vandaag werd er geschaatst. Echt waar. Na een lange revalidatieperiode... waagde de Olympisch kampioens Sven Kramer zich op het zomerijs van Tjalf. Bert Maaldering praat met hem. Dat was de eerste keer weer. Ja. ja, lang geleden. Dat was gek. Uh... Nee, nee, het voelt eigenlijk best wel snel weer vertrouwd en uh, ja, ik heb er nog wel uh, een goed gevoel bij en een goed gevoel over. Dus, uh. maar ben je dan ook een beetje zenuwachtig van uh, oh god? Nou, nee, ik had natuurlijk in maart een paar keer geschaatst, maar goed, dat is ook al een tijdje geleden natuurlijk. En, uh, uh, nou, meer benieuwd, niet heel erg zenuwachtig, Eigenlijk al het andere ging al goed en uh, ja, dit ging eigenlijk ook best wel goed. Ja, benieuwd, Waar zat de benieuwdheid in? Nou, Denk je dan nou aan je meteen die je gehad hebt? Of, wat, wat is dat dan? Nou, ook gewoon in het algemeen hoe het zou gaan. Natuurlijk. Ik ben er best wel een tijdje uit geweest. En, maar ja, het viel me alles mee. Kun je er dan al iets van zeggen? Bedoel, hoe gaat het verder dit seizoen? Is er al iets van te zeggen nu? Ja, nou, goed, Ik ga gewoon door met waar ik mee bezig ben. En uh, gewoon uh, gestructureerd verder bouwen. En uh, ja, zoals het nu gaat het gaat goed. Kun je ook al alles op, de, ja, op het ijs? Uh, ja, nou, ja, eigenlijk wel. Het gaat best wel goed. Maar het was wel steeds een strijden. Ik heb jou niet, wat je altijd deed aan het eind van de training, dat je zelf nog even uh, alles uit de kast haalde. Nee, maar het hoeft nu ook nog niet. Het is nog maar zomaar. Ik heb het nog even. Zou dat wel kunnen? Um, ja, nou, wat niet kan. Anders kan natuurlijk. Maar uh, ja, daar ben ik nu gewoon nog wat voorzichtig mee en uh, het hoeft ook niet. Is het moeilijk trouwens om de rem erop te houden? Want het is toch ingehouden wat je doet. Ja, nee, tuurlijk. Natuurlijk wil je het liefst eigenlijk meteen testen. Natuurlijk, maar ja, dat dan, dan forceer je het misschien wel weer en ja, dat is nu niet het moment voor. Oh, rustig gaat het nu verder. Hier ligt nu elke dag uh, zomerijs. Ja. Elke dag op het IJs? Uh, nee, nee, nee, sowieso wij met de hele ploeg niet elke dag. Gewoon uh, drie, vier keer in de week. Ja. Dat is dan genoeg. Ja, dat is genoeg. Ja. Hey, hoe zit dat eigenlijk? Als een normale werknemer van een bedrijf als die ziek wordt, dan komt hij in de ziektewet en zo. Ja. Heb jij in de ziektewet gezeten? Hoe werkt dat? Uh, ja, ik, ik denk het wel, ja. ja. ja. Ben je daar inmiddels dan uit? Ben je, je ook dat op zich zo genezen dat je weer een baan hebt? Nou ja, goed, ik heb natuurlijk altijd wel een baan gehad. En uh, uh, ik, heb, uh, ik ben nu nog aan het einde van mijn revendatiestreact, dus ik weet niet hoe ze erin kleuren. Zag je Fabrice ook? Ja. Was je onder indruk? Nou, had hij onder indruk moeten zijn? Nee, nee of jij onder indruk van hem was. Of oh, van hem? Ja. Wat heb ik hier op een dia gekeken? Jij wel, heb jij naar hem gekeken? Nee, ik ook niet. <laughs> maar hij wel naar jou, hoor. Uh, de, ja? Oké. Okay, okay. Zou hij dan daarvan onder indruk zijn? Nou, nee, hoeft hij niet, hoor. Hoeft hij nu nog niet. Nog komen. Ja. Weet je nu wel welke wedstrijden je gaat rijden komen het seizoen? Of ook nog helemaal niet? Um, nee, ja, ik probeer het erbij te zijn in het begin van het seizoen. Maar um, ja, dus, dus, ik kan er nog weinig over zeggen. Um, ja, het is gewoon moeilijk om daar nu een indicatie over te geven. En mijn doelstelling is wel gewoon om, uh, om alle wedstrijden te rijden. Maar niet ja, als het te veel wordt, is het te veel. En dan zal ik een stap terug moeten doen. Ik oude wedstrijden, alles rijden. Ja, ja, goed. We gaan het zien.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 It would make his burden less We both have the same address And he suggests that you should marry Things I do, and they perceive that I love you, so I suggest that you should marry. Dat was Eric Clapton, met My Very Good Friend, de Milkman. Red Bull, Red Bull Salzburg verlost Nak van Leonardo. Het komende seizoen huurt de Oostenrijkse club het Bredase-Enfant Terrible. Nak wilde van hem af, omdat zijn salade zwaar op de begroting drukt. Meneer El Hamdoui is uit de selectie van Ajax gezet. In een brief liet de club weten dat hij zich maandag niet op de eerste training hoeft te melden. Afgelopen seizoen botste El Hamdoui regelmatig met trainer Frank de Boer. Ajax hoopt kolbein Siktorsson van AZ als vervanger binnen te halen. Sebastian Vettel start morgen van pole position... bij de Formule 1 Grand Prix van Europa. In Valencia liet hij Weber en Hamilton in de kwalificatie achter zich. En de Nederlandse volleybalmannen hebben in de European League... Griekenland met 3-0 verslagen. In de stand in Pool B blijft Oranje tweede, achter Spanje. En alleen de nummer 1 gaat door naar het EK. Morgen speelt de ploeg van bondscoach Edwin Benne opnieuw tegen Griekenland. Morgen is ook de volgende uitzending van Langs de Lijn met het NK wielrennen. Nederland, Cuba, honkbal, Formule 1 uit Valencia. Hockey, de Champions Trophy tussen Nederland en Duitsland bij de vrouwen. Presentator morgen is Tom van Hek. Die zit dan op deze stoel. En die stoel wordt zo lang warm gehouden door Max van Weesel. Want die doet straks met het oog op morgen. Nog een heel prettige avond. En nog even luisteren naar de mooiste tune van de Nederlandse omroep.